Ik drink op mijn verwoeste huis, op het leven, boos en grauw. De eenzaamheid, ons beide kruis. En ik drink ook op jou. En op de mond die mij beloog, de wereld koud en vreet. Op het dodelijk kille oog, op God die ons vergeet. Ik drink de bitterheid van herfst en tuberose. Gloeiend heet als brandewijn. De schemering, de nacht, het troosteloze. Dat drink ik, dat bittere kwatrijn Ik drink op dit skelve hoes, het jammerdeerlijk lot van mij. Op steltjes gek van het en dan als laatst op dij. De, de moele saa ontrouw en valske, vol deert gekjeld het eer. En dat de vrouwt, schijnde en sloeg en God er net bij zich. Ik drink de bitterens van jest en tuberose, op het lippen boos. De nacht, het net te treesten, dat drink ik. Bitter.